Van de, putten met het NOS de politie stuurt maandag een sms naar mensen die ooit drugs hebben besteld in en rond Nijmegen. In de sms worden ze verwezen naar een overzicht van instanties die helpen om van een drugsverslaving af te komen. Het bericht gaat naar zo'n 3500 drugsgebruikers. Hun telefoonnummers heeft de politie uit telefoons van drugsdealers die actief waren rond Nijmegen. De actie is niet uniek, maar wel is niet eerder naar zoveel mensen tegelijk een sms gestuurd. De politie benadrukt dat de nummers alleen gebruikt zullen worden voor het sturen van die sms. En dat ze niet in politiesystemen terechtkomen. De politie heeft een bende opgerold die gestolen luxe auto's naar Dubai smokkelde via de Rotterdamse haven. De meeste auto's werden gestolen in Duitsland. Daarna werden er in Nederland valse kentekenplaten opgezet. Er zijn 13 mensen aangehouden onder wie een Nederlander van 66 die de leider zou zijn. Hij hebben tien dagen geleden opgepakt in het Groningse Ter Apel-kanaal.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 Ja, Mama zegt dat er man en oude zij zijn ze slijmer is. En dan roept zij uit naar zee ze is hier zo fris. Ze plaatst het deel weer, haar je nog omhoog. Maar potten groep ze gil, ze zit in mijn ogen. Aan de zand.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 Anki, aan jou is het woord. Dankjewel. Goedemorgen, Tom. We zijn hier voor het programma ZFM...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 Jij bent een zoon van. van Antoni. Bakels. En. Mijn moeder was een Duitser. Daar is hij mee, uiteindelijk dan mee getrouwd. Nee, dit wordt moeilijk. Oh. Ja.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 Van zo'n aardige meid, dat wordt een leuk.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 en dat, dat lukt heel aardig. Een krantenknipseltje naar daartoe. De klink. En de klink zonder meer. En uh, die mooie special over fotografeerde ja. bakels. Die ja. ik hier uh, voor me heb liggen. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, klinken om van te smullen. Ja. Ja, je zus Nana. Susanne heet ze. Ja. De Nana. Die... Uh, ja, die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 Ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il vient de sa personne. Il n'a l'air d'un assassin que le fils de mon voisin, ce gibier danse.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 En dat was Barbara, of een, een Franstalige zangerist met het nummer Si la photo est bonne. Prachtig nummer.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 Nou, eerlijk gezegd, niet zo gauw. Maar dat hoeft ook niet. Heb ik niet meer nagedacht? Om, nee, nou, dat om, hoeft om, ook om, niet. Om dat, om dat na te kijken. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dan heb je heel lang gehockeyd Ik heb heel lang gehockeyd ja. Zodat ik dus uh, mijn benen gebroken heb met hockeyen Toen ben ik er dus uitgeschreven. Hier. Vielen dus drie mensen over elkaar heen. Hoewel ik me lekker staan had eh, uh, brak, brak ik toch mijn koud en mijn scheenbeen. En hoe oud was je toen ongeveer? Nou, waar zou ik toen geweest zijn? Ja jaar of 18. En daarna heb je niet meer gehockeyd dan? Nou, ik heb nog wel gehockeyd daarna. Maar op een gegeven moment ben ik ermee uitgeschreven. Maar voor de feesten, dat ja, je bent wel altijd bij die hockeyclub betrokken gebleven. Zonder meer de hockeyclub. Dat was uh, het organiseren en zo en dergelijke. Feesten. Als er feesten waren. En ik draaide ook veel uh, films voor de kinderen. Dus speciale kinderfilms had je dus... Uh, vertoonde ik dus daar. Dus nee, dat is een hmm. onderdeel van, uh, van, van hockey. Van mijn leef geweest, het, het hockey. Zandvoorts hockeyclub.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 Samson en Gert samen op de foto. Heel toepasselijk voor het onderwerp waar we vandaag over het gaan hebben. Ja, ik kom nog even terug op dat feestje van de Samson Hockeyclub, Want die werden altijd gehouden in de kelder van Hotel Keur aan de Zeestraat. En Tom, die was dus dit jockey op dat moment... En uh, ja, er waren geen kleine geluidsboksjes in Hotel Keur had het helemaal niet. Dus Tom Bakels die moest dan met zijn boxjes van zijn huis aan de Willemienweg naar Hotel Keur toe. En er waren ex-boksen van, van een halve meter bij een meter hoog. En die moesten dan achter op de fiets daar naartoe vervoerd worden. Een gigantische klus. Niet waar Tom? Ja Peter. En dan platen draaien.